10 uur. Dit is door Megens met het NOS Journaal. De overheid is niet aansprakelijk voor de schade van slachtoffers van de Q-koorts-epidemie. Dat vindt staatssecretaris Dijksma, die een claim van 320 patiënten heeft afgewezen. De claim was ingediend door advocaten die vinden dat de overheid te laat heeft gereageerd toen de Q-koorts in 2007 uitbrak. Den Haag zou de economische belangen van boeren boven de gezondheid van de bevolking hebben gesteld. Dijksma schrijft volgens Omroep Gelderland dat de overheid heeft gehandeld op basis van de beschikbare kennis over q koorts Advocaten zeggen dat de staatssecretaris niet ingaat op hun argumenten. Een Belgische onderzoeksrechter heeft de man vrijgelaten die gisteren werd aangehouden in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel. Justitie heeft hem ondervraagd en zijn huis doorzocht. Daarbij is niets gevonden dat erop wijst dat de man van 70 betrokken was bij de gewelddadige bende uit de jaren 80. De bende van Nijvel pleegde onder meer bloedige overvallen op supermarkten van Delhaize. Moslim-extremisten in de centraal Afrikaanse Republiek hebben bij een aanval op een christelijk dorp zeker 30 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Omdat de aanvallers ook veel huizen hebben platgebrand kan het dodental nog oplopen. Honderden bewoners uit de omliggende dorpen zijn gevlucht. In de Centraal-Afrikaanse Republiek woedt sinds eind vorig jaar... een bloedige burgeroorlog tussen christenen en moslims. Die heeft intussen aan duizenden mensen het leven gekost. Zeker 800.000 burgers zijn op de vlucht geslagen. Feyenoord is in groep G van de Europa League... tegen zijn tweede nederlaag in drie duels aangelopen. De Rotterdammers verloren in Kroatië met 3-1 van Rijeka. Het weer, veel bewolking, plaatselijk motregen vannacht 10 graden. Morgen overdag blijft het bewolkt met motregen... Dan wordt het middags zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uggelie. Prachtige filmmuziek natuurlijk van uh, Ennio Morricone. -e ja, daar zit u dan lekker uh, op de bank met een glaasje wijn misschien wel, blokje kaas erbij. Uh, maar misschien moeten we ook nog naar buiten, want ja mensen, iemand moet de hond uitlaten. Iemand zal de hond uitlaten.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 Zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, de auto's rijden, wolken overdrijven, iemand zal gedichtjes schrijven, iemand zal om God roepen, iemand zal om opsporing verzoeken. Iemand zal excuses, bedankjes en facturen versturen Om een beetje aandacht Zal iemand van een dakgoot duiken, Het spoor oplopen Of sterven om de tijd te doden De hemel zal gloren, De zee zal deinen De wind zal draaien zal schrijven, de trein zal treinen, de auto's treinen. rijden, wolken overdrijven, iemand zal gedichtjes schrijven. Iemand zal begrijpen dat wie overlijdt, degene is die achterblijft. Zal gloeien, de zee zal dijken, de wind zal draaien, de zon zal schijnen, de trein zal treinen, doetoes rijden, al een oeverdreven, iemand zal gedichtjes schrijven. kerstversen, cd van Herman van Veen. Hij heet ook kerstvers. Was dit uh, iemand, iemand zal de hond uitlaten. Jawel. Trains en boats en planes. Diane Warwick. the boat and was dat met Trains and Boats and Planes. Annie Lennox heeft ook een mooie nieuwe cd gemaakt, een nieuw album. Nostalgia genaamd. Er staan ook allemaal hele mooie nostalgische nummers op. Waaronder I Put a Spell on You. Bijzondere uitvoering van Annie Lennox. Het album, ik zei het al, Nostalgia. I Put a Spell on You. Because sowieso niet stuk aan Apollo Spell on You. Ik meen van The Animals van vroeger. Maar dit was een hele mooie uitvoering van Annie Lennox. Nou, luisteraars, ik heb nog iets gevonden voor u op het internet. Dat is namelijk een versie van God Only Knows. Maar wel op een hele mooie manier vertolkt. In de studio's van de BBC, als ik me niet vergis. Daar is het allemaal ten gehore gebracht. Er is een mooie registratie van gemaakt... En die registratie heb ik voor u, als het goed is. Ja. Ze zijn nog even aan het stemmen. One of the things that interested me most about this project was the idea of bringing together so many different styles of music to make so much diversity work within one piece of music was was quite a challenge. Ready to go. En dat was Ethan Jones die we hoorden praten. Hier gaat het beginnen. You know, I feel like I've taken a thousand piece puzzle and I've just thrown it in the air. <laughs> I'm standing there <laughs> trying to grab them as they come down and put them in place. Well think of it almost like a solo in a way. Yeah, it's your moment. <laughs> Ja, het lijkt erop dat dit, dit de versie is die ik voor u gevonden heb, waarin een beetje wordt uitgelegd hoe het nummer God Only Knows in de studios van de BBC werd opgenomen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, want daar zit een hoop praten tussendoor. Ik wil u gewoon de versie laten horen zoals hij, zoals hij uiteindelijk uit de bus is gekomen. God only knows en hoort onder andere Stevie Wonder mee zingen. Ik ben toch al zo gecharmeerd van dat prachtige nummer... God Only Knows, zoals ooit de Beach Boys dat op hun album hebben gezet. Maar dit was een hele mooie versie van allerlei artiesten die dat zongen. Onder andere Stevie Wonder. Het werd opgenomen in de studios van de BBC in Londen. God Only Knows. Nou, en God is ook de enige die weet welke volgende plaat ik voor u ga draaien. En het gaat erover dat ik een beetje eenzaam hier in de studio zit. I'm just a lonely boy. too hard. Met uh, I'm just a lonely boy. Oh, wat ben ik eenzaam. Ja, dat was ook het geval toen ik vanavond over het strand wandelde. Ja, gelukkig waren er toen een aantal meeuwen die mij gezelschap van me houden. Dat is maar goed ook, want uh, ja, zonder die meeuwen was ik daar echt in mijn eentje geweest. Het was ook een beetje in het weer. Het was een beetje ja, koud. Ongezellig op het strand eigenlijk. Maar toch altijd een heerlijke plaats om te vertoeven. Alhoewel zullen wij samen met de Flower Potman naar San Francisco gaan. Wat doe mee. San Francisco, daar gingen we met z'n allen eventjes naartoe. Ja, luisteraars, Brian Adams heeft ook een uh, nieuw album opgenomen. En dat heet The Tracks of My Years. En daar staan ook allemaal uh, ja, nostalgische oude nummers op. Ik ga een uh, mooie draaien uh, live gezongen. Many Rivers to Cross. Brian Adams... My way over gezongen door Brian Adams' Many Rivers to Cross. Ga nu over naar de Quiet Nights of Quiet Stars. Dat doen we samen met Art Garfunkel. U luistert naar ZM Zandvoort met tussen app en vloed. Quiet. Speciaal voor Karin Kok. Karin, deze is voor jou. We beginnen met Westlife. Een empty street, an empty house. a hole inside my heart. Ik ben alone, the rooms are getting smaller. Ik wonder how, ik wonder. days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my love, I'm holding on forever. Reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take. thing Is met uh, My Love. Ik ga een mooie draaien van. Wie uh, ook weer, Moet ik moest even spieken hoor. Oh ja, Alison Kraus En uh, zij zingt erover dat. Uh, het is maar beter dat je helemaal niets meer zegt: when you say nothing at all. Nothing at all in de versie van Alison Krauss. Miss Unites kennen we vooral van Cliff Richard. Maar op de Nijs die uh, nam daar een talige versie van op en dan heet het en nu nachten nog. Niet de eenzaamheid, het alleen zijn. Ach, ik ken het. En ik ben eraan gewend de schaamte om mijn tranen. Ik heb het allemaal gehad nu de nachten los zonder. Een... En sterren aan de hemel. Zijn het tekens, weet jij wie wat bedoelt? En de wind waait uit het zuiden. Dus jij hebt hem al genoemd, nu de nachten en de waarheid. Voor oh, de waarheid, dus ik mis je als een gek. Overdag ben ik sterk, maar o, oh, ik haat dat koude bek. want geheimen, ach, ik wou dat ik ze had. Dat weet je wel. Laten en vergeten wat ik voel met de wind mee naar het noorden de dagen lang en zonder doel nu de nachten nog nacht zo Nice gezongen, een Nederlandse versie van Mission nice. natuurlijk heel mooi vertolkt ook door Cliff Richard. Nou, als u deze geluiden hoort, dan weet u het meteen. Dan gooi je weer de TNC bovenop. I'm not in love. Just a silly face mm uh -oh. had om ze een uh, maand of wat geleden live uh, te hebben horen en zien spelen... in het Kennement Theater in Beverwijk. Zullen we niet verwachten van de groepers TNCC, wereldberoemd... dat ze dan naar zo'n kleine ruimte als het Kennement Theater in Beverwijk komen... waar ongeveer 500 mensen ingaan in de grote zaal. Uh, maar uh, dat doen ze gewoon. Ik denk dat ze alleen nog maar eigenlijk voor het plezier spelen. Het gaat hun niet zozeer meer om het geld van die Graham Goldman... Uh, dat ene lid van Ten die verantwoordelijk is voor een hele hoop hits... zoals No Milk Today van Hermits Hermits... enzovoort, enzovoort. Allemaal muziek uit de zestig jaren. Die man die, uh, ja, die hoeft niet voor geld mee te spelen, volgens mij. Die doet het gewoon voor zijn plezier. En ze kwamen hier naar het Kellenmere Theater... en uh, met een prachtig geluid werd al dat mooie repertoire... ook uh, I'm Not In The last, zoals u uh, zojuist hoorde... werd daar eventjes uh, live neergezet op een manier dat je dacht... van nou, staat er nou een cd op of spelen ze nou echt werkelijk prachtig. Uh, we gaan nog iets draaien voor een hele trouwe luisteraar en natuurlijk ook uh, Facebook volgster. When I Need You, Leo Sayer. And Het is maar een paar minuten. Even luisteren naar het nieuws van 11 uur. Straks ben ik nog een vol uur bij u terug met het tweede deel. Het tweede uur van Tussen App en Vloed bij ZFM's antwoord. Tot dadelijk.